10 uur, Juri Stubinitsky met het NOS-journaal. In Spanje wijzen de eerste resultaten van de lokale en regionale verkiezingen... op een forse nederlaag voor de partij van premier Zapatero. Met bijna de helft van de stemmen geteld... staat zijn sociaal-democratische partij op 28 procent. De grootste partij is de centrumrechtse volkspartij met 36 procent. De nederlaag van de socialisten komt niet onverwacht. Veel Spanjaarden zijn boos over de bezuinigingen van de regering, de hoge werkloosheid en het instorten van de huizenmarkt. De verkiezingen in Spanje werden overschaduwd door de betogingen van de afgelopen week, onder meer op het Puerta del Solplein in Madrid. De man die is opgepakt voor de schietpartij van maandag in Zwijndrecht is de ex-vriend van een van de slachtoffers. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Bij de schietpartij kwamen twee vrouwen en hun moeder om en de vader raakte zwaar gewond. De verdachte van 25 komt uit Helmond en is de ex-vriend van het jongste slachtoffer. Hij werd vrijdagavond opgepakt. In zijn huis in Helmond vond de politie dezelfde avond het lijk van een doodgeschoten vrouw. Ze werd al ruim een week vermist. In Libië is een post van de Europese Unie geopend. Buitenlandschef Ashton heeft de vertegenwoordiging geopend in de stad Benghazi. Dat is de thuisbasis van de Nationale Overgangsraad van de opstandelingen. Die vechten al drie maanden tegen het regime van kolonel Gaddafi. De EU-vertegenwoordigers moeten opstandelingen helpen met gezondheidszorg en onderwijs. De Engelse voetbalclub Chelsea heeft coach Carlo Ancelotti ontslagen. Onder zijn twee seizoens met de club uit Londen greep de Italiaan naast alle prijzen. In de Premier League eindigde Chelsea vandaag als tweede na Manchester United. Manchester City heeft zich voor het eerst in zijn bestaan geplaatst voor de Champions League. Arsenal werd vierde en moet kwalificatiewedstrijden spelen om tot de Champions League door te dringen. Liverpool speelt volgend jaar niet Europees. Het weer vannacht helder en 9 graden, morgen droog en zonnig tot dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Winnen is leuker met de Vriendenwalterij. NOS, NOS, NOS Langs de lijn met Jeroen Stomhorst. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn. Bomvol met sport van deze zondag, de dag waarop keeper Edwin van der Saar zijn laatste competitiewedstrijd speelde. Very, very emotional Edwin van der Saar. En wat een leuk touch dat Sir Alex Ferguson blijft met hem. To make his appreciation clear as well. Zometeen alles over de slotdag van de Engelse competitie. In Nederland draait alles om de play-offs. ADO en Groningen bereikten de finale van de strijd om een ticket voor de Europa League. ADO probeerde tegen Roda op alle manieren tijd te rekken. En daarbij werd soms wat overdreven. Ik vind ook, uh, we moeten niet gaan, uh, gaan pieten kutten om, uh, om steeds op die grond te gaan liggen. Want uh, dat hoort ook niet bij ons ADO. Goed, de van de Geer praat ons zo direct bij over die tijd om Europees voetbal. En ook over de promotiedegradatie play-offs. En er wordt in Parijs weer gespeeld op de banen van Roland Garros. De eerste Nederlanders komen pas morgen in actie. Thomas Gorel maakt dan zijn Grand Slam debuut, Maar daar neemt hij nog geen genoegen mee. Nu is de volgende stap. En dat is gewoon kijken of ik een ronde verder kan komen. En dan misschien nog één. En ja, hier houdt hij gewoon een, hele mooie, een heel mooi toernooi van te maken. Maar mogen de Nederlanders morgen wel hopen op meer? U hoort het allemaal tot 11 uur in de Lijn. Ja, we beginnen dus in Engeland op Old Trafford... waar Edwin van der Sar al een beetje afscheid dan. Trainer Alex Ferguson is de man die Edwin van der Sar de kans gaf... om jaren te schitteren op het allerhoogste niveau. Hij stond bij Van der Sar toen hij een toespraak hield... na zijn laatste competitiewedstrijd. Uh, Ik wil words. een paar woorden zeggen. Ik wil course de manager bedanken. Hij heeft me zes jaar geleden Maybe Misschien was het een paar jaar te laat. Ik zou het eerder gedaan But uh, I, I thoroughly enjoyed my time here. Uh, the, the fans, the players, it's been it's been magnificent. Um, they always come to keep a warm place in my heart. Manchester United, biggest club in the world. I want to thank my uh, my family. My parents are there. My wife, kids, and uh, I think we'll we'll see each other again next Saturday. Uh, en let's, let's get that third trophy. Ja, zaterdag verdedigt hij nog één keer het doel van Manchester United in uh, de Champions League finale tegen Barcelona. Correspondent Arjan van der Horst. Arjan was het een uh, emotioneel afscheid eigenlijk. Wel heel mooi. Ik geloof niet dat van der Sarg uh, de man is die snel in tranen uitbarst. Er worden dan ook uh, de typische nuchtere Hollander die vertelde dat het vandaag genoeg was geweest. Maar je zag wel dat hij zichtbaar genoot. hoor, kreeg een staande ovatie uh, van het publiek, natuurlijk. Want hier wordt hij wel gerekend tot één van de grote van het Engelse voetbal hoor. Hij past in het rijtje Siemens, Michael. Ja, en daarin mag Van der Saar zeker niet ontbreken. Zes mooie jaren bij United. Mm -hmm. Prachtig slot op zijn carrière, terwijl we zes jaar geleden nog dachten... dat die carrière op een uh, dood spoor was, beland. Na zijn avontuur bij Juventus speelde een tijdje bij Fulham. Niet echt een grote club natuurlijk. En toch zag Alex Ferguson, een talentvolle keeper kocht hem in 2005 en heeft hij geen moment spijt van gehad natuurlijk. En heeft ook meerdere keren gezegd, dit jaar heel vaak zelfs... dat hij het spijtig vindt dat Van der Sar weggaat. En ja, als het aan hem ligt, mocht hij nog wel even doorgaan. En nee, u heeft Van der Sar eigenlijk nog getwijfeld, ooit? Ja, dat is wel een hele interessante vraag. Want we dachten dat Van der Sar niet te vermeuren was. Maar nee, vandaag schreef Ferguson in zijn programmaboekje voor de wedstrijd... dat Van der Sar nog tot deze week twijfel zal. Dat hij dinsdag tegen de coach heeft gezegd van... ik eh, moet er nog even over nadenken. Van der Sar werd er ook om gevraagd hè, na de wedstrijd. van Klopte dat je, dat je twijfelde? En hij zei van ja, ik heb wel nog even goed nagedacht. Maar hij zei ook, het is mooi geweest nog één wedstrijd te gaan. De Champions League finale in Wembley tegen Barcelona. Ja, dat is de mooiste afsluiter die je kan bedenken natuurlijk. Ja. Um, zeker als je hem wint. <laughs> ja, zeker. En dan ja. zal hij zeker emotioneel worden. <coughs> Pardon. Um, merkt u dat? Dat hij die, die finale als een soort schaduw over deze wedstrijd heen hing al? Niet als een schaduw. Want ik vond wel dat United ontzettend geconcentreerd en aanvallend speelde. Het was echt een geweldige wedstrijd hoor. En die wilde echt het seizoen in stijl eindigen. Maar we, we zagen natuurlijk wel dat het een grote rol speelt. Want het team dat we vandaag op het veld zagen in de basis... Ja, dat, dat, dat wordt zaterdag een heel ander team. Ik verwacht eigenlijk maar uh, drie spelers die we vandaag zagen... komen de zaterdag terug op het veld. Hm. Heel veel spelers kregen rust. Rooney, Hernandez, Rio Ferdinand. Ja, Want over een week, dan moeten ze echt knallen. Want vandaag deed er eigenlijk niet toe. En, en Van der Sar speelde dus toch... die had hij ook rust kunnen geven. Ja, maar dit was natuurlijk zijn afscheid. De ja. laatste keer dat hij op Old Trafford speelde. Dus dat moest hem wel gegund worden natuurlijk. Ja, logisch. Goed, um, als we even wat verder kijken dan Old Trafford. Uh, Stadgenoot City. Uh, daar stond zeker wat op het spel waar Manchester natuurlijk al kampioen was. Ja, want die konden vandaag de derde positie die ze sinds vorige week innamen handhaven. En dat is heel belangrijk, want die derde plek geeft rechtstreeks toegang tot de groepsfase van de Champions League. Moesten ze natuurlijk wel vandaag boven Arsenal blijven, die echt de afgelopen maanden in een vrije val is geraakt. Maar ze wonnen van Bolton 2-0. Arsenal kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Dus eindigt City vandaag op gelijke hoogte met Chelsea die tweede werd. Ze wonnen de FA Cup een week geleden, nu naar de Champions League. Dus dit is echt het beste seizoen van City in decennia. Ja, dus daar genieten ze vandaag. Dan kan je concluderen dat succes toch wel wat te koop is, hè? Uiteindelijk wel. Uh, als, zeker als je een kwart miljard euro in wat ze de afgelopen jaren hebben. Ja, het zijn echt krankzinnige ja. bedragen. Dat is, dat is niet normaal meer. City is daar wel al een tijdje mee bezig. Al 2,5 seizoen met, met dat soort grote geldbedragen. In het begin leek dat weinig impact te hebben. Maar nu met Mancini aan het roer... Ja, wordt er langzaam toch ook aan een team gebouwd... dat het ook steeds beter gaat lopen. De eigenaren hebben ook gezegd... deze zomer... Geen grote aankopen meer. Heeft ook te maken met nieuwe regels van de UEFA natuurlijk. En ze zeggen nu wat we kopen financieren we met wat we gaan verkopen. Ze willen wel wat extra spelers bij krijgen. Maar er moet meer balans komen in, uh, in, de, in de verkoop en kopen. Dus uh, ja, het City lijkt nu een steeds serieuzere dreiging te worden voor de top in het Engelse maar, voetbal. Dus dat, eh, volgend jaar wordt dat interessant. Hadden ze Cristiano Ronaldo niet op de korrel? Ja, er worden voortdurend wat namen genoemd... en de, de grote vraag zal zijn of Carlos Tevez zal vertrekken. Uh, Tevez heeft eerder dit seizoen al aangegeven dat hij ook wel heimwee heeft. Hij, hij is gescheiden van zijn vrouw. Zijn vrouw woont nog in Buenos Aires. en ja, Hij mist zijn kinderen, hij heeft twee dochters... En hij heeft er eerder aangegeven dat hij graag weer terug zou willen. Maar de laatste weken heeft hij zich weer gecommitteerd aan Manchester City. En hij zegt dat hij ook volgend seizoen voor de ploeg zal uitkomen. Je zei het al hè, Chelsea dus tweede op doelsaldo. Um, gaat dus ja. ook de poolfase spelen. Gaat dus ook direct naar de Champions League, maar wel met een andere coach. Ja, want uh, deze avond is bekend geworden dat Ancelotti mag verdwijnen. is niet helemaal een verrassing hoor. Want nee. we, we zagen al aan de lichaamshouding van Ancelotti de afgelopen weken. en ook in zijn commentaar in interviews. dat het al wel uh, een gedane zaak was dat hij zou vertrekken uh, dit seizoen. Je ja, had de zesde coach. Uh, is Chelsea nu al toe in twee seizoenen tijd. Abramovic is een ongeduldig man. Die uh, wil het hoogste halen. Vooral de Champions League. Ja, Hoog op zijn verlanglijstje staat nog steeds Guus Hiddink. Uh, is er ook vorige week weer genoemd. Maar ja, die houdt zich nog steeds vast aan zijn contract met Turkije. Het verhaal gaat dat Hiddink zelf Marco van Basten naar voren heeft geschoven bij Abramovic. Uh, Abramovic schijnt gecharmeerd te zijn van Van Basten. Zeker omdat hij een aanvallende stijl heeft. Hè. Dat was altijd het grote bezwaar van Abramovic tegen Mourinho toen hij wegging, dat hij toch wat te verdedigend was, wat minder uh, flamboyant voetbal, want dat vindt hij mooi. Maar ja, Mourinho wordt trouwens ook nog steeds genoemd. Uh, en die heeft ja, zelf die ook wil al weer aangegeven weer terug, dat hij nee, graag terug, ja. terug naar de Premier League. Ja, goed. Dus wie weet. <laughs> ah, goed, uh, Chelsea 2, City 3, 4, dus uh, Arsenal uh, vanwege die val, wat je al zei. Uh, onderin was het uh, razendspannend vandaag, vertel. Geweldige dag. Het deed me heel erg denken aan die laatste dag van de eredivisie in 2007, geloof ik. Toen AZ, Ajax en PSV tot op het laatst treden om de titel en steeds stuivertje wisselen. Nou, dat gebeurde ook vandaag. Alleen aan, aan de onderkant van uh, de, de ranglijst, waar nog vijf teams konden degraderen. Twee plekken waren nog te vergeven ticket naar beneden. Het was de strijd van de B's tegen de W's, Birmingham en Blackpool en uh, uh, uh, Blackburn... Die konden degraderen samen met Wolverhampton en Wigan. Ja, de BBC-variant van Langs de Lijn die maakte er echt een geweldige show van. Elke minuut was het weer een andere stand. En pas in de 87e minuut was bekend zou de, zou, wie zou gaan degraderen. Ja, Birmingham en Blackpool dus. Laatste vind ik wel jammer hoor. Blackpool speelde vandaag tegen United. Want ze scoorden dit seizoen maar liefst 55 doelpunten. Alleen de top 5 in de, in de Premier League heeft er meer gescoord. Dus Het was een ontzettende entertainende ploeg. En jammer dat ze, dat ze naar beneden gaan. Want het probleem zat achterin. Het ja. was gewoon een vergiet. Eh, ze kregen ook de meeste doelpunt tegen. Precies. Ze kregen <laughs> een, geloof ik 71 doelpunten of nog meer 78, tegen. Dus 70, ja, achter ja. ja. Ik heb dus dat zo Dan red je het niet. Nee, en uh, nou, United deed dus gewoon zijn sportieve plicht. En uh, Wigan Athletic. En uh, Wolverhampton uh, die ontsnapte vandaag. Dus uh, werkelijk op doel uh, op doelzalden we. Nee, dat, dat niet. Nou Wiggin, nou dat was uh, de, de, de twee laatste die zijn gedegradeerd. Die hebben één puntje minder dan de twee die zijn gebleven. Ja. Uh, en de, ook het doelstal dus, dat verschilt ook maar één doelpunt hoor met al die ploegen. Ja Wiggin won vandaag uh, bij uit bij Stoke en dat redde dus de ploeg. Hadden vorige week ook al zo'n schitterende wedstrijd tegen de hekkensluiter gespeeld. Dat was ook rete spannend toen, wonnen ze ook... Uh, en ja, daarmee hebben ze het net hakken over de sloot gered. Wolverhampton en, en Blackburn, dat waren de andere twee. Nou, die moesten tegen elkaar spelen. Het was heel snel duidelijk dat Blackburn het zou redden. Want die stond op een gegeven moment ook, geloof ik, met 3-0 voor. Het werd 3-2. Maar ja, door het verlies van Blackpool en, en uh, de puntenverlies van Birmingham. kon Wolverhampton het toch nog net redden. Dus. Ook die met de hakken over de sloot. Ja, en dan is er nog één krankzinnig detail... dat Birmingham City dus degradeert... maar wel gaat spelen in de Europa League. Ja. ja, heel raar natuurlijk. In Engeland hebben ze naast de FA Cup... de beker, hebben ze nog een beker toernooi. De League Cup, of de Carlin Cup wordt hij hier genoemd. En die heeft Birmingham gewonnen tegen Arsenal in de finale. Dat was twee maanden geleden. En uh, de winst in die finale geeft dus recht op toegang tot, het, uh, tot de Europa League. En ja, dat, dat is voor, het is heel lang geleden uh, dat hier een ploeg uit de lagere divisie... Ja, ja, Europees mooi. voetbalt volgend seizoen. Maar Birmingham kan zich daar nog een beetje aan optrekken. Dat kan alleen maar in Engeland. Die hebben dus een uh, bizar seizoen gehad. Birmingham City. Arjen van der Hoorst, dankjewel. Ja. Jo, graag gedaan. Dankjewel. De solplaat van James Morrison. Nothing ever hurt like you. Goed, er werd weer uh, volop gespeeld in de playoffs in Nederland vandaag. Ado en FC Groningen hebben zich geplaatst voor de finale van de strijd om een Europa League ticket. Ron van der Geer. Uh, Ronald, zijn dat de terechte finalisten? Ik vind het een beetje moeilijk, omdat uh, de wedstrijd waar ik uh, vandaag was, bijvoorbeeld Groningen Heracles. Uh, in deze wedstrijd was Groningen beter, maar in die eerste Heracles. En ik moet eerlijk zeggen dat Ado wel goed gevoetbald heeft en met name professioneel tegen Rode JC, maar dat echt het beste voetbal ook vandaag weer van Rode JC kwam... terwijl dat vorige wedstrijd weer van ADO kwam. Dus het is een beetje lastig, maar uiteindelijk hebben de ploegen... die zich het meest professioneel, uh, de ploegen die zich het meest professioneel hebben opgesteld, die hebben gewonnen. Ja, goed, ADO plaatste zich dus ten koste van Roda. ADO stond er al goed voor natuurlijk, vanwege die 4-2 overwinning in eigen huis. Toch leek het erop dat de ploeg ook kwam om uh, tijd te rekken. Net als veel ploeggenoten was dolpen te maken, Westie Verhoek... na een uh, ogenschijnlijke blessure weer heel snel op de been. Ja, zonder water hè. Dat is tegenwoordig in die rijden. Dat, dat is water, dat is niet normaal. Nee, ja, maar ja, ik, ik, ik, ik kreeg een tik, ja. Maar ik vind ook, uh, we moeten niet gaan Kutten uh, gaan om, uh, om steeds op die grond te gaan liggen. Want uh, dat hoort ook niet bij ons Pieter Kutten, zo noemen ze dat uh, in Den Haag blijkbaar. Ronald, kende je dat woord? Ja, ik kende dat woord. Ik heb dat uh, inderdaad wel zwaar en ook wel eens gebruikt. Ja, ja, ja daar Roetsen. Goed, uh, wat ontbrak er dan bij Roda eigenlijk? Want die hadden toch wel een kans. 2-0 winnen hier was ze. Ja, kansen genoeg gehad. Uh, uitstekend uit startbokken gekomen tegen, tegen ADO Den Haag. Kansen gecreëerd. Maar ja, te, het is bij meer ploegen gebleken dit jaar. Je moet uiteindelijk de doelpunten wel maken. Kijk, Adel had best een redelijke uitgangspositie natuurlijk gecreëerd. 4-2. Maar ja, het moet uiteindelijk nog wel voor de streef worden getrokken. En Roda begint, ja, twee doelpunten nodig. Dat moet kunnen. Maar ja, uiteindelijk kreeg het in een, een hele goede beginfase ook de nodige kansen. En uiteindelijk, nadat het 1-1 was geworden, ook nog wel mogelijkheden. Maar uh, het gebrek aan scoordend vermogen, terwijl terecht als Junker terug was in de ploeg, heeft de ploeg wat opgebroken. Maar met name, denk ik, het slappe begin in Den Haag van, van afgelopen donderdag. Want in no-time stond Roda natuurlijk achter en liep ja. het achter de feiten aan. Ja, dat zag je eigenlijk vandaag ook wel. Dat, uh, dat ADO natuurlijk uh, vooral professioneel wilde uitspelen. Uiteindelijk zich kon richten op de counter. Ja, en als, uh, als Roda dan uh, maar niet scoort en zo'n counter is wel een keer doeltreffen... dan zit die wedstrijd op slot. Ja, uh, het is dus uh, afgelopen de seizoen ook voor uh, Rode JC. Nu veel, veel spelers gaan uh, weg uit Kerkrade. En de vraag is dan... Of trainer Harm van Veldhoven er volgend seizoen nog wel voor de groep staat. Nou goed, je weet hoe het goed gaat in voetbal. Dus uh, dat weet je nooit, maar daar ga ik wel vanuit. Maar ja of nee is nog niet mogelijk als antwoord op deze vraag. Nou nee, goed. Ik heb nog een jaar contract. En, uh, kijk, uh... Dus ja, of toch niet? Nee, in voetbal, wat ik zeg, is, is, is, is, is, is alles mogelijk soms. En uh, dan moet je de situatie afwachten. En we gaan eerst goed werken aan de uh, voorbereiding voor volgend jaar. Fijne vakantie dan. Dankjewel. Wat denk jij, Ronald? Ik denk dat hij wil afwachten wat er overblijft van ja. die ploeg. een beetje. En uh, Het is een succesvolle coach. Als je kijkt waar Roda vandaan komt. Hij is een beetje begonnen met een Calimero gevoel. Maar heeft zich gerevancheerd En is toch ook wel echt in aanzien gestegen. Nou heb ik nog nergens echt bij een club gehoord dat hij daar de kandidaat is. Maar hij hij zou misschien niet omdat... in België worden genoemd. Ja, misschien wel. Maar volgens mij heeft hij wel een sterke voorkeur om in Nederland te werken. Omdat hij de Nederlandse competitie wel erg aantrekkelijk vindt. Maar uh, kijk, weet je... Uh, Roda is een ploeg die het goed heeft gedaan. Een aantal spelers loopt daar dat misschien nog wel belangstelling heeft opgewekt van andere ploegen. En daar moeten dan vervangers voor komen. Kijk, voor nu is Roda klaar. Het heeft wat transfervrije spelers gehaald. Ziet wat spelers vertrekken. Maar als dadelijk je halve basis nog wordt weggeplukt. Ja, dan moet je als van Veldhoven misschien ook overwegen van ja, moet ik misschien dan ook maar ingaan op wat interesse. Ja, en wat zijn dan de, de key players, zeg maar, die, uh, die, die sleutelspelers die, die weg gaan vallen wellicht? Nou, Ruud Vormer, daar zou toch best wel eens wat interesse voor kunnen komen. Dat is een jongen waar het toch echt wel omdraaid bij, uh, bij Rode JC dit seizoen. Het kan best nog wel eens zijn dat er een, uh, dat er een keeper wordt, uh, wordt weggehaald. Nou, achterin zal het allemaal wel een beetje hetzelfde blijven. Uh, misschien dat De Vauw nog eens uh, uh, wat interesse op zich weet. Ja, en, uh, en voorin, uh, Jonker, hoewel die heeft aangegeven bij Rode JC te blijven. Uh, dus er zal misschien één, twee, misschien drie spelers. Dus Jansen gaat natuurlijk ja, al weg. Dat maar goed, dat is, dat is dan wel opgevangen. Flederis is onder meer al gaan. Gehaald. Mitchell Donald is gehaald. Er zijn drie Belgen gehaald. Dus in wezen is Roda wel klaar. Maar ja, het zou zomaar kunnen natuurlijk dat een van die spelers nog wordt opgehaald. Maar uiteindelijk denk ik dat Van Veldhoven voor het seizoen wel voor de groep staat in, in Kerkraden. Ja, dan door naar die andere verliezer van de play-offs vandaag. Herakles. nummer 8 van de normale, de reguliere competitie. Kon dus niet voor een verrassing zorgen. Een gemiste kans vond ook Herakles trainer Peter Bos. Ik vind dat we het natuurlijk in eerste instantie bij ons thuis hebben laten liggen. Daar had de marge al groter moeten zijn. En vandaag vond ik Groningen beter. Dan kom je wel in de slotfase nog tot 2-1 terug en wordt het nog heel spannend. Maar het was niet genoeg. Aan de andere kant, als je door die teleurstelling heen kijkt... dan, dan denk ik dat de club Heracles tevreden mag zijn. We hebben de play-offs gehaald. De spelers hebben zich fantastisch ontwikkeld dit seizoen. Als team zijn we enorm gegroeid in dit seizoen. En uh, ja, dat geeft heel veel hoop voor de toekomst. Ja, Ronald, hij zegt het is al mooi geweest. Vooraf had je misschien gedacht: van, nou, dat Herakles kan ver komen die playoffs. Want die waren in de winning, moet waarin de winning moet. En dat had ook allemaal gekund. Want hij zegt natuurlijk een waar woord als hij zegt... ja, we hadden het thuis al af moeten maken. En dat klopt ook wel. Want Heracles was thuis zoveel en veel beter dan FC Groningen. Kwam ook uh, twee keer op voorsprong. Maar moest twee keer eigenlijk vlak na een goal weer een doelpunt weggeven. Nou, dat is concentratieverlies. En die 3-2, dat had ook 4 of 5-2 kunnen zijn. Daar heeft Heracles beste kansen voor gehad. Ja, en als je dan vandaag in zo'n uitwedstrijd begint... ja, je hebt het wat lastig. Er zijn een aantal spelers die niet thuis geven. Ja, dan kun je dus niet meer terugkijken en, en, en leuk op een op een grote voorsprong. Ja, en dan dan gebeurt er dus dit en ik snap ik snap uiteindelijk wel die, uh, die tevredenheid. Want Heracles heeft zich net als vorig jaar geplaatst voor die uh, voor die play-offs, maar het had leuk geweest als het nou eens een stapje verder had gekomen. Want dit was de derde play-off-deelname, maar altijd in de eerste ronde eruit. En ja, dat ik had wel verwacht uiteindelijk dat Heracles daar, uh, daar zou komen, maar eigenlijk geldt dat voor elke ploeg dat het wel een mooie prestatie is uiteindelijk dat meedoen aan die play-offs. Als je kijkt waar al die ploegen vandaan komen, dan hebben alle ploegen eigenlijk boven over verwachting gepresteerd. Ja. ADO, Groningen, Herakles en, uh, en ook Roda. Ja, Groningen gaat dus door ten koste van Herakles. De ploeg van uh, Pieter Huistra. Over de eigen kansen wil Huistra niet veel zeggen. Over de spanning in de finale wel. Nou ja, ADO heeft in de competitie laten zien. In wedstrijden onderling hebben ze laten zien dat we dicht bij elkaar liggen. Dat we beide goede, goede ploegen, goede spelers hebben. Dus ik ben ervan overtuigd dat het weer twee spannende wedstrijden worden. Ben je er ook van overtuigd, Ronald? Ja, want ze hebben ook in een bekerontmoeting nog tegenover elkaar gestaan. Um, halverwege het seizoen. En toen uh, moest dat uh, via penalties gemist worden. Ja, deze twee ploegen ontlopen elkaar niet zo, uh, zo heel erg veel. Dus ja, weet je. En nu komt er, nu komt er natuurlijk het, het, het heilige moeten bij. Dat was al deze ronde. Maar ja, nu is, is dat ticket heel dichtbij. En nu komt er echt een finale gevoel overheen. Ja, dat is toch wel even wat anders. Twee mooie wedstrijden. ADO, Groningen, donderdag en zondag dus Groningen-ADO. Um, Ronald, dan nog even over de promotie-degradatie play-offs. Excelsior en VVV hebben gedaan wat ze moesten doen, wat jij ook had verwachten. Ja, maar wel dat ze het niet helemaal cadeau zouden krijgen. En dat ze er zomaar overheen zouden lopen. Nou, Excelsior heeft dat met name in die uitwedstrijd tegen de bos wel laten blijken. 3-3. Mm -hmm. Vandaag pas in de slotfase er overheen. Hè. Op het moment dat je voetballen toch net even het verschil kan maken. Ja, en VVV heeft vandaag eigenlijk relatief eenvoudig van Volendam gewonnen. Dat misschien al het hoofd in de schoot had geworpen na de, na de thuisnederlaag. Maar het is nog niet zomaar voor elkaar. En je ziet toch ook dat het geen walkovers zijn. Ik had wel verwacht dat ze de eerste ronde zouden overleven. Met moeite. Nou, dat is gebeurt. En nu komt ook daar weer een extra druk bij, omdat je tegen tegenstanders gaat spelen, die natuurlijk ook op het randje van promotie staan. Dat komt ook een stukje dichterbij. Dus er komen hele rare spanningsvelden op dit soort wedstrijden, waarin zomaar een betere selectie niet alleen de doorslag geeft. Ja, ja en dan, uh, goed, dan wordt het dus VVV tegen Zwolle zometeen, wat je al zei. Um, want Zwolle, dat is een apart verhaal. Die wist eh, pas in de dus te winnen van Kambuur. En er zat toch nog een, een, nog, nog, nog een staartje aan, Ronald. Vertel. Ja, want de man die voor Kambuur miste uiteindelijk... de definitieve misser, de beslissende penalty... dat is Dennis van der Wal... En Dennis van der Wal speelt dan weliswaar voor Kambuur... maar is eigendom van Zwolle. En hij miste de beslissende strafschop. Dennis is een Zwollenaar. Dat werd er uh, na afloop geroepen. Nou ja, dat heeft hij dik en dik laten zien. Het zou ongetwijfeld per ongeluk zijn. Maar je kunt niet zeggen dat je alle verdenking wegneemt... als je dit soort dingen doet. Hij dus, staat misschien uh, toch wat onrustig, ik zeggen. Hij heeft er uh, waarschijnlijk wel een onrustig nachtje uh, aan te danken, ja. het is overigens wel dat Janik Wildschut... daar de winnende treffer maakt in de wedstrijd zelf... waardoor die penalty serie en verlenging noodzaak... Is. En daar heeft hij een beetje patent op. Hij maakte ook al de winnen tegen Sparta als invaller. En hij zorgde er ook voor met de gelijkmaker... dat er nog een serie en een verlenging moest komen in de beker tegen Twente. Dus dat betreft is dat wel grappig. Goed, er worden dus zwolle tegen VVV... om een plaats in de divisie in Helmond Sport Excelsior. Ronald, dankjewel. Oké. Okay. Wij gaan door van het veld naar het greffel. Roland Garros heeft namelijk de eerste dag al achter de rug. Sinds een jaar of vijf is dat gebruikelijk. Hè. Een start op zondag... En uh, we gaan er nog niet over praten. We gaan eerst even luisteren naar een plaatje, denk ik. Want onze verbinding is weg. Zometeen praten we met Mark Brass hoor. Wees niet ongerust. I wish you smiled a little funny. Not just funny, really bad. We could roll on the streets forever. Just like cats, but we'd never stray. Uh.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 UMI was dat van Milo. We gaan snel verder met het programma Langs de Lijn. Met alles over de sport op deze zondag. De zondag waarop Roland Garros begon. Is gebruikelijk sinds een jaar of vijf, ik zei het al. En ook op gebruikelijk is dat op die eerste dag niet de echte toppers op de banen te zien zijn. Die trainen nog. Maar dus kunnen de toeschouwers het wat doen met de mindere goden. Hoewel mindere goden. Mark Brassen. Goedenavond. Goedenavond. Um, waren er toch wel wat toppers op de banen? Ja, nou ja, goed. David Ferrer hebben we op het uh, Graffel gezien. Op het, op het centercourt. Uh, dat mag je gerust een toppen noemen. Ja, Zeker als je kijkt naar dit seizoen. En niet voor niks de nummer 7 van de wereld. Maar draait een fantastisch seizoen, de Spanjaard. Uh, ook heel goed op Graffel. Finale Barcelona. Finale Monte Carlo. Hè. Allemaal zeg maar, voorbereidingstoernooien op, uh, op Roland Garros. Twee keer verloren van Nadal. Hij speelde vandaag tegen Jarko Nimine En had uh, uh, ja, heel weinig problemen. Uh, twee keer 6-3 in de eerste twee sets. Toen was het wel een beetje gedaan met Nimine. Die pakte de derde set. Uh, pakte Ferrer met uh, met 6-1, een set die Nimine een beetje liet lopen. Dus ja, dat is dan een, een, een topper die we vandaag inderdaad gezien hebben. Cementa Stozer bij de Vrouwen. Eh, Verliezend finalist, vorig jaar verloor ze van, van Skiavone in de finale. De, de Australische Stozer, semi Stozer. Won ook heel makkelijk in twee sets van eh, de Tsjechische Benesova. Dus er waren zo hier en daar wel wat, wat hoogtepuntjes, wat, wat lichtpuntjes op die eerste dag te Een verrassing er was maar, ook toch? Er was maar... heel, heel overtuigend was het niet, Nee. Mark, was er een verrassing, Sjilic? Ja. Inderdaad, die, uh, ja, toch een jongen die al twee keer in de vierde ronde heeft gestaan de laatste twee jaar. Die speelde tegen een Spanjaard de Ruben Ramirez Hidalgo. En dat is een jongen die wel een keer de vierde ronde heeft gehaald, maar dat is alweer een hele tijd geleden, de laatste twee jaar was je er niet bij. En, eh, en Silic, ja, het was one of those days voor Silic, eh, dat het gewoon niet ging. 67 onnodig fouten in de partij, bijna dubbele van zijn Spaanse tegenstander. Ja, en, en, en ja, dan ga je zo'n wedstrijd niet winnen. Veel te veel fouten, dus de tweede service ook, ook, ook niet overtuigend, daar won je ook heel weinig punt op. En dus, eh, Marin Silic, die ging er gewoon in de eerste ronde uit. En dat is toch een speler uit de top 20, dus dat was inderdaad een verrassing. Dan de Nederlanders, die zien we vandaag niet. Uh, morgen, Robin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 Nou, dus hij het voorzorgt, uh, in ieder geval tape ik die enkel nu. Uh, uh, ik laat hem behandelen. Dat was Robin Haas en uiteindelijk kwam er dus groen licht. Haas is fit genoeg, speelt dinsdag, dus niet morgen inderdaad, dinsdag tegen de Spanjaard Gimeno. Een lastige speler. Hij, uh, hij speert beter dan wat veel mensen denken, ook veel, of veel spelers denken. Uh, hij heeft een hele, hele sterke voorhand. Hij vindt Creffel natuurlijk leuk, hij beweegt goed. Uh, hij heeft een iets mindere backhand, waar hij uh, wel bij vlagen goed mee kan spelen. Maar als je toch voor komt te staan, de druk op kan leggen, dan gaat hij die, die missen. En, uh, maar ik moet niet alleen nu focussen op die backhand. Ik moet ook gewoon eigenlijk na zijn voorhand beginnen om daarna naar zijn backhand te komen. En dan wordt hij onzeker. Ik vind het mooi dat je al helemaal met het wisselplan bezig bent. En, uh, en eigenlijk al niet meer aan die enkel denkt volgens mij.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 Ja, ja, gezien, gezien zijn, zijn, zijn, zijn voorbereiding inderdaad. is problemen gehad met zijn rug, inderdaad zijn enkel in Nice, hè, moest hij opgeven in de kwartfinales. Mm -hmm. Hij is blij dat hij helemaal fit is. En, en, en wat dat mooie is, dat, dat is altijd eigenlijk wel mooi aan Robin Haase. Die, die heeft zijn tegenstander, dat kwam ook heel even naar voren, zijn tegenstander al helemaal geanalyseerd. Weet tegen wie hij speelt, weet wat de sterke punten zijn, de zwakke punten zijn van zijn tegenstander. Ja, en dat, dat, dat, dat zegt veel over Robin Haase. Zo met die wedstrijd bezig al zo zijn tegenstander, kent hij door en door. Ja, dat is een, dat is een prima Instelling. Zijn voorbereiding was verre van, van ideaal. Maar ja, goed. Uh, hij heeft een dinsdag start. Hij speelt inderdaad morgen niet. Hij heeft dus nog een extra dag om te rusten. Dus ja, uh, we gaan het zien. Het zal een lastige pot worden, een zware pot. Misschien gaat het wel over vijf sets. Maar uh, nou ja, het, het is afwachten. Ja, hij heeft goed gedaan, natuurlijk, als Lucky Loser in Nice. Wat je zei, kwartfinale. Um, dan de andere Nederlanders. Uh, de Bakker en Schorel in het hoofdtoernooi. He. Wat betreft de mannen. Timur de Bakker. Morgen de Gip is kans verhaal, toch? Ja. Nou ja, zo zal hij het zelf uh, niet zien. Ik bedoel, uh, ja, als je denkt bijvoorbeeld al dat je kansloos bent, dan hoef je er niet eens aan te beginnen. Kijk, Timo de Bakker uh, roept altijd, en hij heeft in het verleden vaak gedaan... ...dit zijn de wedstrijden, dit zijn de tegenstanders waar ik het voor doe. De, de, de grote tegenstanders, de jongens van naam in de grote stadions, op de belangrijke toernooien... ...dat, dat, dat, dat, ja, dat triggert hem, daar, daar doet hij het allemaal voor. Dat houdt hem ook op de benen in dat profsecuur, daar wil hij hard voor werken, et cetera. Ja, dan speel je tegen Djokovic. Uh, ja, hij zal ongetwijfeld liever in de vierde ronde hebben gehad dan nu in de eerste ronde. Aan de andere kant, de druk ligt natuurlijk volledig bij Djokovic. Dat is de man die, hè, die met die winning streak, die ongeslagen status dit jaar. Dat is de man die een record kan gaan breken. Een van de topfavorieten, zo niet de topfavoriet bij de mannen. Ha, uh, de bakker kan vrijuit spelen. Hij heeft natuurlijk ook een slechte voorbereiding gehad. Ziek geweest, maar hij kan vrijuit spelen. Hij heeft niks te verliezen. Hij kent het grote centercourt. dat speelde niet vorig jaar in de derde ronde, toen hij verloor van Tsonga. Dus dat is allemaal niet nieuw voor hem. Hij kan dan gewoon vrijuit gaan spelen en ja toch sommige spelers die moeten gewoon zo'n eerste wedstrijd tijdens een Grand Slam Je moeten ze even wennen aan de omstandigheden, aan de baan, aan dat soort dingen. Nou, het is voor de bakker te hopen dat Djokovic ook een beetje ja wat, wat onwennig, een beetje rusty begint, hè, zoals de Amerikanen dat zeggen, een beetje roestig. Misschien nog in moet komen. Ja, dan heeft de bakker gewoon kans. ...je moet lekker zijn eigen spel spelen, uh, Fabank vrijuit spelen. En ja, en, en zien waar het schip strandt. Kansloos. Ja, op voorhand zeg je, zeker gezien uh, de, de situatie van dit jaar, de prestaties van dit jaar van Djokovic, dat de bakker kansloos is. Aan de andere kant, ga daar gewoon maar staan, uh, geef uh, 200% en, en, en kijk maar. Het zou toch een stunt zijn zeg, ongelooflijk. Dan uh, nog even kort uh, Schorel, Mark. Uh, komt natuurlijk uit het kwalificatietoernooi. drie potjes op rij gewonnen. Heeft dus Ritme en dat kan voordelig zijn hè? Ja, kan zeker voordelig zijn. Hij heeft van alle Nederlandse mannen, heeft hij de, de, de, de wel een gunstige loting. Maximo Gonzalez, een Argentijn en niet zo'n hele bekende jongen. En inderdaad wat je zegt Jeroen, uh, wat ik net over Djokovic zei, van het wennen aan een toernooi, het wennen aan het gravel, het wennen aan de ballen, aan de omstandigheden. Ja, dat heeft Schorel natuurlijk al lang gedaan. Die heeft drie potjes gespeeld, is dus in de winning mood. heeft goed gespeeld, vrij makkelijk door dat kwalificatietoernooi gekomen. Ja, en Hij speelt ook uh, morgen zijn eerste rondepartij. Hij gaat zijn debuut maken. Hij heeft zijn, zijn, zijn belangrijkste doelstelling, hè, kwalificeren voor dat hoofdtoernooi. ...heeft hij al bereikt. Ja, dus voor hem geldt eigenlijk hetzelfde als voor de bakker. Vrij uitspelen, eh, er wordt niet zo heel veel van je verwacht. Dus nee. hij kan vrij uitspelen, zijn, zijn niveau proberen te halen en dan heeft hij zeker een kans. Maar de, is de jongen die, die goed uit de voeten kan op Greffel? is lang natuurlijk, hij speelt dus tegen ja, een lang, Spanjaard. Ja, nee, het is wel, het is wel een, een jongen die goed op, op, op Graffel uit, uit de voeten kan. Ik, ik, in de toekomst, uh, ja, ik heb hem uh, vaak op hardcourt gezien en, en, en hè, eind vorig jaar won hij de Nederlandse Martens van de Bakker indoor op hardcourt. Begin dit jaar speelde hij tegen Federer, pakte hij bijna een setje van Federer op hardcourt. Ik denk met zijn service, uh, uh, over de twee meter is hij, kan hard serveren. Dus dat zal uiteindelijk, zal, zal dat misschien meer nog specialiteit worden dan Graffel. Uh, zeker als je spelers tegenover je krijgt die uh, enorm laten lopen. Hè. Lange spelers is Graffel toch wat, ja, wat moeilijker te spelen. Maar hij kan op Gravel zeker uit de voeten. Dat heeft hij in het kwalificatietoernooi laten zien. En voor een jongen als Maximo Gonzalez. Ja, hoeft, hij, hoeft hij zeker niet onder te doen. Wordt spannend. Morgen begint het dus voor het Nederlanders Mark Brasser. Dankjewel. Kort. Formule 1-coureur Sebastian Vettel heeft zijn vierde race van het seizoen gewonnen. Vettel was in de Grand Prix van Spanje de sterkste. De Brit Hamilton eindigt als tweede en zijn landgenoot Button als derde. Vettel heeft in de strijd om de wereldtitel na vijf races al 118 punten. Dat zijn 41 meer dan nummer 2 Hamilton. De beachvolleybalsters Marleen van Iersel en Sanne Keizer hebben hun tweede World Tour zegen op een rij geboekt. Het Nederlandse duo won de finale van het toernooi in Polen van een Italiaans koppel. Vorige week hadden Keizer en van Iersel al het toernooi van Shanghai gewonnen. De basketballers van Leiden hebben nog één overwinning nodig om kampioen van Nederland te worden. Leiden won de vijfde wedstrijd in de finale van de play-offs van Groningen. Leiden kan zaterdag dus de titel pakken. Coach Toon van Helveren, Helfteren zou het liefst zo snel mogelijk weer willen spelen. Uh, ik zeg nu, laten we morgen of overmorgen maar spelen. Maar van de andere kant, als ik naar mijn spelers kijk, dan uh, denk ik dat die vijf dagen ons uh, gaan, uh, goed gaan doen. De hockeyers van Amsterdam hebben de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs om de landstitel met 3-2 gewonnen van Bloemendaal. Zaterdag is het tweede duel in Bloemendaal en bij een tweede zege is Amsterdam dus landskampioen. Wint Bloemendaal, dan volgt op zondag nog een beslissende derde wedstrijd. Floris Evers van Amsterdam heeft een goed gevoel over de titel. Nou, dat is niet alleen een gevoel, ik denk dat dat ook gewoon klopt. Je moet nog één keer winnen, dus uh, we zijn dichterbij dan we ooit geweest zijn. We staan op uh, matchpoint. Maar uh, ja, als je zaterdag verliest, staat het gewoon meteen weer 1-1. Dus uh, ja, we zijn uh, nog lang niet uh, in de illusie dat we al kampioen zijn. De Badmintonsters Lotte Jonathans en Paulien van Dooremalen hebben de dubbeltitel in het Spaanse Open gewonnen. De Nederlandse koppel won in Madrid in de finale van het Canadees Duo. Jeffrey Herlings, de motocrosser, heeft de Grand Prix van Brazilië gewonnen. De 16-jarige Brabander finishte in de eerste manche achter zijn rivaal Ken Rotschen... maar blijft de Duitser in de tweede manche voor. Sebastian Timmerman heeft de grote prijs van Brazilië voor ons gevolgd. Sebastian, goedenavond. Goedenavond. Was het een verdiende zege voor Herlings? Uh, ja, dat uiteindelijk wel, maar het was wel een uh, zwaar bevochten zege. Uh, in de eerste manche was het verschil namelijk heel erg groot. Daar kon uh, Herlings niet in de buurt blijven van uh, Ken Rotschen... En de finish staat uiteindelijk met 11 seconden voorsprong. Dat was een groot verschil dus. Maar in de tweede manche was het echt een totaal ander gezicht. Herlings bleef in de buurt. Rotschen ging vervolgens in de fout. En Herlings nam het initiatief over en, en zag de Duitser niet meer terug. En reed zo naar zijn tweede Grand Prix zegen van dit seizoen toe. Hij won een paar weken geleden op tweede paasdag in, in Valkenswaard... Het is een vierde Grand Prix zegen uit zijn carrière. En uh, dat betekent dat hij uh, in de stand om de wereldtitel... op 14 punten achterstand staat van, uh, van zijn Duitse rivaal. Nog even terug naar die wedstrijd. Hoe kan het dat er zo'n groot verschil zit tussen de eerste en tweede mans? Het uh, leek hem vooral in de snelheid te zitten van de motor. Uh, dat was ook een beetje de zelfkritiek die Herlings had na de eerste mars. Uh, dat hij uh, te weinig snelheid had eigenlijk vooral in het begin van, uh, van de wedstrijd. En dat zag je wel terug aan het begin van de tweede mars. Rotjen uh, liep weer uit na een seconde of drie, vier voorsprong... toen dacht ik eigenlijk, nou, daar gaan we weer. Het wordt hetzelfde verhaal als de eerste match. Maar Herlings kwam uh, terug tot anderhalve seconde. En toen ging, uh, ging de Duitser in de fout. Uh, Herlings nam dus de leiding over. En kort daarna ging uh, Roger nog een keer in de fout. Ja, en toen had Herlings uh, plotseling 16 seconden voorsprong. En dat verschil wist uh, zijn Duitse ploeggenoot niet meer, uh, niet meer goed te maken. En uh, ja, het is wel een belangrijke zegen voor, uh, voor Jeffrey Herlings. Uh, hij won dus in het zand van Valken een paar weken geleden... dat hij in het zand... Op machtig is, dat wisten we al. Maar nu wint hij ook een Grand Prix op een, op een keiharde baan. Dat was de baan in Brazilië, in de buurt van Sao Paulo. En dat is mentaal vooral wel belangrijk, want zo'n harde baan... dat was eigenlijk het, ja, het minste onderdeel van, van Jeffrey Hellings. Dus mentaal is dit voor hem een, een hele belangrijke overwinning. Het was 16 jaar. Hè. Het, het zijn teamgenoten, dat zei al. Zijn er dan stalorders... Nee, die zijn er niet. Uh, als je daarover praat met uh, Stefan Everts, dat is uh, de tienvoudig wereldkampioen uit het verleden... en uh, zeg maar de begeleider bij, uh, bij de KTM-ploeg... Um, dan zegt hij dat ook heel duidelijk. Ik, ik begeleid ze allebei, ik geef ze uh, allebei tips en adviezen... Maar uh, er is één ding wat ik niet wil, dat is dat ze elkaar van de baan gaan rijden. Uh, maar het is voor de rest een, een open duel tussen die twee. Zij mogen het uit gaan maken uh, ja, wie de beste is. En ja, we hebben pas vier van de vijftien Grand Prix gehad. Maar het lijkt ook wel de kant op te gaan dat het echt tussen Rotschen en Herlings gaat... wat betreft uh, de wereldtitel. En dan maakt het mij uiteindelijk niet uit, zegt dan Stefan Everts, uh, wie de wind... als ze dus elkaar maar niet van de baan rijden... als ze maar uh, sportief op de baan met elkaar omgaan. En ze hebben hetzelfde materiaal? Ze hebben uh, uh, hetzelfde materiaal, zegt men altijd. Dus daar moeten we dan maar van uitgaan uh, dat dat zo is. Maar nogmaals, het verschil in de eerste march... dat duidde er toch wel een beetje op... alsof het materiaal bij Rotsen ietsje beter was dan bij Herlings. Volgende afspraak is, wanneer? Uh, over twee weken, dan uh, rijden we weer in Europa, uh, in Frankrijk... op het circuit vlakbij Bordeaux. Saint-Jean d'Angely heet dat. En dat is ook weer zo'n keiharde baan. Dus dan mag uh, Herlings opnieuw gaan bewijzen... dat hij zo'n keiharde baan uh, onder controle heeft. Sebastian Timmerman, dankjewel. Oké. Okay. Zoals Timmerman Timmerman was dat over motocrossen. Terwijl je toch heel vaak ook over fietsen praat. Dat gaan wij nu doen met Aart Vierhouten. Aart, goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, nog een weekje koersen voor de Boeg. En de Giro d'Italia lijkt al beslist. Hè? De Spanjaard uh, Alberto Contador reed de afgelopen dagen de concurrentie aan Gort. Nadat hij de eerste slag natuurlijk had geslagen op de Etna. Precies een week geleden. Toen zaten we hier ook. Uh, nu de tweede week. Aart, is de Giro inderdaad beslist? Ja, de, de, de voorboders lijken daar heel erg op te ja, duiden. Hoor. En uh, hij laat ook wel heel erg zien hoe goed hij is op het laatste stukje bergop. op de lastige klimmen, op de steile klimmen. En slaat ook wel zijn slag. Alleen hij doet heel veel alleen. En in dat opzicht, alleen in die zin dat hij zijn eigen ploegmate niet meer rond zich heeft. Klopt het? Ja, Bank ploeg is gewoon niet sterk, in de breedte niet sterk genoeg. Kan de koers ook niet dragen. En het is wel. Maar uh... die hebben niet gekozen voor deze koers eigenlijk dus. Dat, de beste mm. renners gaan zometeen naar de tour, rondrenners. Ja, dat zou je verwachten, maar ik heb een uh, Richie Porte, een van de grote revelaties van vorig jaar in de tour, rijdt bij Saxo Bank, uh, die staat op, uh, ik weet niet hoeveel uur, uh, vandaag ook weer ontzettend ver achter binnengekomen, en die zou toch echt de ondersteuner moeten zijn van uh, van Alberto, komt door in het hoge berg, valt in in dit soort etappes, komt er niet aan te pas, uh, heb al wel gehoord dat hij met Bijna al één been in het kamp Sky staat van volgend jaar. Dus dat is voor Bjorn en Ries toch ook al een behoorlijke fixe tegenvaller. Een uh, vrij ja. jonge renner die hij toch in twee, drie jaar tijd uh, naar boven heeft gebracht. Na het, het grote werk. En die nu al schijnt uh, te gaan verhuizen aan het einde van dit seizoen. En, naar het grote na, geld. Naar het grote geld. En ook een beetje, uh, ja, het brengt uh, Bjorn en Ries toch al een beetje in de lastig pakket. Want ga je zo'n jongen verder. Uh, ontwikkelen, doorgroeien, Tour de France volledig op hem zetten, of ga je dat niet doen? En blijkbaar is dat toch niet helemaal lekker overgekomen, want die jongens zit gewoon niet goed in zoveel en die rijdt niet goed. Um, de Italianen, die verwijten komt er door uh, laf rijden. Leg jij dat eens uit? Ja, dat, dat, zo wordt het door hun gezegd. Hè? Maar in feite hebben zij konden door toch een beetje aan, uh, in de zetel gebracht... waar hij nu in staat, de hele week en ook de eerste week. Uh, er was geen initiatief van in Contendoor, uh, geen initiatief van Saxebank. Zij weten waar hun zwakheid ligt, dat weet Bjorn al altijd goed... Ja. En wat gebeurt er? Een Lampere, een uh, liquigas. Het zijn constant de Italiaanse ploegen initiatieven nemen, die gaten die rijden, die uh, de klusjes opknappen maar van Contador. En die moeten dat ook doen, hè, in hun eigen land, toch? Het, ja, natuurlijk is een eigen Zo land. Maar uit. ja, af en toe moet je ook uh, moet je ook mee. Je moet niet uh, Contador vergeten. Want het is toevallig een uh, meervoudige en ja. Giro-winnaar en Tour de france winnaar. En die moet je af en toe gewoon ook eens even zijn best laten doen. En, en dat doet hij wel bergop, maar er zijn natuurlijk genoeg kilometers... die voordat die berg begint uh, gereden moeten worden. En daar laat het een beetje mee liggen. En, en wat hij de afgelopen week heel goed gedaan heeft, uh, komt er door... is dat hij toch hier een etappe uithandelen laat geven... en daar een etappe laat winnen door een andere Spanjaard... en daar een Spaanse ploeg en, en toch een Italiaantje... die uh, in, in Venus round zelfs uh, een etappe laat winnen... En die heeft hij ook keihard nodig de laatste week in de bergen. Maar ook eh, vandaag zag je toch een aantal keren... toch niet ploegmaten gaten dicht rijden. Op, op een Nibali bijvoorbeeld, die weg was in de afdaling. Die wordt toch teruggereden door Movistar. En dat zijn toch ja, dat zijn de, de momenten dat je eventjes denkt... oh, wacht even, er is nog een, een, een ander spel gaande. En dat, dat speelt hij heel goed op dit ja, moment. dat doet hij dus goed. Uh, dan wil ik het even hebben met je over het ritenschema. Want dat is wel opvallend. De Giro, de sprinters zijn al naar huis. Hè. Kevin is bedakje al afgestapt natuurlijk. Die gaan richting de Tour. Um, het ritenschema is zo dat de, de, de Giro eindigt met zeven bergetappes. En twee tijdritten. Hoezo? Is dat om, om de spanning zo lang mogelijk vast te houden? Ja, ze hebben toch heel erg gekozen voor, voor een hele lastige ronde. En, en, en, en eigenlijk een beetje over de grens gaande lastige ronde. En als je ziet dat de afgelopen twee weken hebben we... Vijf ritten van boven de 200 kilometer gehad, waarvan eigenlijk zes ritten. Want die, de etappe van uh, gisteren werd nog ingekort, de afdaling eruit die te gevaarlijk was. Uh, ja. nou, een aantal, uh, nog een berg tussenuit gehaald, waardoor die ja. onder de 200 komt. De komende week uh, hebben we nog een etappe van 230, 209, 242 kilometer. Het is eigenlijk een beetje te gek aan het worden en... Uh, het past eigenlijk helemaal niet in het plaatje van, uh, van, van het wielrennen van deze tijd. Dat is toch een beetje mijn mening. Ja. Jij vindt het te lang? Het is te veel te lang. En de etappes horen ertussen tussen te zitten, zo'n vandaag ook een Koningin de ja. Maar goed, we hebben het over de winnaar, 6 uur 27. Maar we hebben ook een Nederlander die voor het eerst meedoet, Dennis van Winden, die komt gewoon 42 minuten later ja, binnen dat over is wel de streep. Heel ver, hè? En dat is meer dan 7 uur in het zadel zitten in de tweede week van een grote ronde. Dan, uh... Maar al zich uh, eindigen met, met, met zeven ritten en twee tijdritten... dat is natuurlijk wel mooi, toch? Het is een strijd. Lang, het, is mooi, maar het is mooi. Het is, maar je vergeet even dat er ook nog andere renners meedoen... Ja. Dan, dan alleen de eerste team van het algemeen klassement. En de wielrenners meer en, dan en Daar zou je mijn kweet eigenlijk zijn pijl op moeten liggen, uh, richten... De, de voorzitter van de UCI. Ja, als het dan toch al begaan is met de hè, Wat ja. we laatst hebben gehoord. Uh, de eerste dag van de Giro werd, uh, werd, werd een persbericht de wereld ingezonden... Door, uh, door de heer McQuade in de UC over het no-needle policy. En uh, hij zei er zelfs bij dat het, uh, het was om de gezondheid van de renners te beschermen. Nou, als er één ding iets is wat je niet moet doen... dan is het op deze manier proberen iets aan te pakken... waarmee je een associatie hebt. En... Uh, Wielrennen en topsport, maar ook allerlei andere sporten bedrijven. op een manier zoals het hier aan toe gaat. En als we alleen al kijken naar de etappe van vandaag. Ja. dan moet je 26 biefstukken eten. 13 liter glucose, koolhydraten. en ik weet niet hoeveel sinaasappels en bananen. en dan kom je nog niet aan de calorieën. die je vandaag verbrand bent. Hebt. En, en dat, dat, dat kun je niet in één pilletje goed maken. Dus er zijn, op een gegeven moment zijn er zaken in een drieweekse koers. waardoor je op een andere manier om moet gaan. en daar heb je een arts voor in je team. En als een arts niet meer kan werken op een fatsoenlijke manier... dan weet ik niet waar meneer McQuaid mee bezig is... maar absoluut niet met wielrennen. En als je dat een klein beetje gaat vergelijken... de Giro wil ze gewoon onderscheiden van de Tour hiermee, hè? Denk ja, die, met, met de extra bergit. Ja. Maar meneer McQuaid, is, ik weet niet waar die zich mee aan het onderscheiden is... maar dat, dat die behoort voor het wielrennen te zijn. Hè? Als we een kleine vergelijking maken naar het voetbal... was Blatter is zo'n sceptisch zwaait, en dan kun je het ook allemaal niet mee eens zijn. Maar die man is wel voor het, voor het voetbal en voor het spel en voor de sport. En... Pet is bezig volgens mij met zichzelf en een soort van politiek. En uh, hij is volgens mij bezig met de, de wet van Pet. Ja, vraag het eens. Ja, we, we gaan, gaan het eens vragen. We moeten nog even hebben over Steven Kruiswijk. Want die rijdt natuurlijk een hele goede ronde. Die rijdt een fantastische ronde. En... Vertel eens wat over hem. Nou, Steven, ja, jongen van 23 jaar. Leuke sproetjes op zijn gezicht. vrouwelijke snuiter. <laughs> en die vorig jaar, eigenlijk werd hij gebeld. Was thuis uh, helemaal geen zicht op een grote ronde. Eerstejaars beroepsrenner. En uh, Oscar Freire valt af. Ja. Hij wordt gebeld en hij stapt in de ronde. start in Amsterdam. Hij doet mij in een Giro. En hij rijdt een fantastisch klassement... voor een eerstejaars beroepsrenner. In zijn eerste grote ronde. Mm -hmm. En dit jaar is er toch een klein beetje druk op zijn schouders. Hij weet dat hij te, dat hij weer mag starten en weet dat hij voor een klassement mag rijden. Dus alles wat er eigenlijk een beetje bij komt kijken voor een klassementsrenner... en ook een beetje de druk erbij, die heeft hij nu gehad en hij laat het wederom zien. En dat is toch wel heel erg uh, positief, voor, voor zeker voor Steven, maar ook voor de Raambank. Gezien uh, dat zo'n jonge renner dit weer laat zien en we zitten nu in de tweede week. En hij werd vandaag gewoon tiende ja. in de koninginnenrit. Gaat hij dan uh. nog mee naar de Tour als knecht van... Uh... Nee, absoluut niet. Nee. Nee, dit, op deze leeftijd is een twee, twee grote rondes rijden onaanvaardbaar. En ook niet te, ten goede van de rennen. Dan gaat zijn ontwikkeling alleen maar te, op grote, grote remmen op komen te ja, staan. Vind je het goed dat, hij, dat ze dan bij Rabo kiezen voor hem, voor de Giro... om zich daar echt lekker uh, in, in de schijnwerpers te rijden? Of vind je dat hij misschien wel mee had als, uh, als, uh, als helper in de bergen? Nou ja, de Giro en Tour zit nog een kleine lastig graad uh, verschil in. Het grote gemiddelde is een stuk hoger in, in, in de Tour. Daar hoort er nog wat meer inhoud bij. En dat is Steven nu aan het, uh, aan het opdoen. Ja. En, en zeker in deze ronde, omdat je iedere dag finale rijdt. En daar word je als renner zoveel sterker van. En met de winningmoed van Pieter Wening erbij, die de eerste week zijn slag geslagen heeft. En, en nu ook vandaag laat zien dat hij voor Steven echt zijn best doet en op kop rijdt en hem helpt. Uh, op het moment dat hij terugkomt uit de kopgroep, ja, dat zijn de leuke dingen die je ziet. En dat de Nederlanders onderling uh, elkaar toch uh, van alles gunnen. En daar doet hij het uh, verschrikkelijk goed mee. Aart, dankjewel. We spreken je volgende week weer. Dan is de Giro. Afgelopen. Goed, blijf nog even zitten, want dit vind jij ook zeker interessant... want oud-baanwielrenner Jan Derksen is overleden op 92-jarige leeftijd. Derksen gold jarenlang als een van de beste sprinters ter wereld. Hij won in 1946 en in 1957 de wereldtitel sprint bij de Profs. Die laatste keer versloeg hij landgenoot en rivaal Arie van Vliet in de finale. Het kampioenschap van de Profs was een zuiver Nederlandse zaak... tussen Derksen en van Vliet, de twee oudste deelnemers van het toernooi... Jan Derksen, 38 jaar, kon de 41-jarige Arie van Vliet in de tweede rit... die de beslissing zou brengen van kop af achter zich houden... zei het ook dat het verschil op de streep maar heel miniem was. Ja, ik, had, ik zat in de finale en toen... Uh, ik zeg Schilling tegen me, jongen, als je nou die finale weer te moeten rijden... neem dan een slokje Chevy Brandy. Nou, ik een slokje Sherry Brandy. Ik had dan nooit een druppel alcohol gehad. En ik kreeg dus inderdaad voor die finale-wit. Kreeg ik de slok Sherry Brandy. Nou, ik won die finale, dus voor mij was dat, dat, dat was het middel. Doping van toen. Martsmeets, goedenavond. Dag. Je wist al een tijdje dat het niet goed ging met Jan Derksen? Ja. Ja, ja uh, niet te zijn in deze wereld. En ook de levens ja. van grote sporthelden nu. Dat is ook een, ja. een prachtige leeftijd, natuurlijk. 92. Ken je hem goed? Ja, ja ik ken hem vrij goed, omdat hij. Uh, met Mijn vader te doen had. Mijn vader die was uh, wielersponsor en Jan Derksen was nadat hij gestopt was op uh, hoge leeftijd. Volgens mij was hij ergens in de 40 toen hij stopte. En over, uh, als je nog even terugkoppelt wat er net gezegd werd op dat prachtige stukje uh, de, uh, klankbeeld van 1957. Daar werd gezegd dat de finale ging tussen een 38-jarige en een ja. 41-jarige. Ja. Dus dat was een finale die bijna 80 jaar in de baan had. Dat is, dat is ongekend. Als we, als we dat nu nog zouden uh, toepassen op de, op de topsport... dan zou, zou je op je kop wijzen. En toen was het volstrekt normaal. Sprinters waren, met respect gesproken, oude mannen. En, en, en Derksen heeft tot hoge leeftijd... door uh, heel veel geld verdiend op de winterbanen in Europa. Dat was toen, de Morris, toen... en dan spreek ik over de jaren 50, 60... begin 70, toen Baansport nog uh, wat bekend was. Dus nee. ik, ja, uh, ik, ik, ik kende hem... en. Uh, we zeiden elkaar dag, ik heb er altijd u tegenover gezegd, meneer Berks, zoals het hoort. Ja, en uh, hij is dus heel lang doorgegaan, maar is dus in de wielrenner gebleven. Wat heeft hij toen erna gedaan? Ja, dat is heel gek. Hij, hij profileerde zichzelf altijd als um, de man die nooit een normaal beroep had. Um, toen hij gestopt was met fietsen, uh, trok hij een, uh, een keurig pak aan en daar was hij vaak in te zien. Hij was onberispelijk gekleed, wat dat betreft was hij net zoals mijn vader. En uh, daar ging hij de, de, de banen af. En hij legde contracten vast voor de mensen die reden. En ik kan hem uitstekenen werkelijk met een achtertasje bezig. En in dat achtertasje daar zaten de contracten voor de renners. En Jan was een zuinig mens. En dan zeg ik daar niks geheimzinnigs mee, maar hij was zuinig. En hij zorgde ervoor dat de winterbaandirecteuren een mooi startveld kregen. Dus dat was zijn, uh, zijn werk. En ik meen dat hij ook nog uh, bondscoach is geweest. Want hij heeft... Lijn zijn een uh, wielrenner uit de jaren 60, 70... heel goed sprintbeguleerd. Aart fluistert mij wat in, uh, uh, Mart, dat, uh, een, dat hij een bijzondere bijnaam had. Mr. 10%. Ja, nee, goed. Dat, dat had dat dus was, te maken met dat, dat geld? Ja, maar dat, natuurlijk had dat ermee te maken. Uh, je, moest, je moest ergens van leven. en um, uh, zoals, de baans, zoals de wegsport zijn Omerta heeft, heeft de baansport dat zeker ook. En ja? daar, daar uh, leefde men van... Uh, percenten en van afspraken en uh, jij dan winnen en jij dan winnen. Dat, dat, dat ging niet anders. Dat was, een, dat was een sport op zich en een cultuur op zich en daar kon men heel goed mee leven. Er waren zoveel wedstrijden in Duitsland, in Frankrijk, in België en ook in het Olympisch Stadion van Amsterdam waar, mind you, dan 30 tot 40.000 mensen zaten te kijken naar een baanwedstrijd dat, dat 10 ach ja, ik ja. haal daar mijn schouders over op en uh, ik zie Ayrton ook zitten lachen. Dus... We, we, weet jij Mart of, of hij een inspirator is geweest Bijvoorbeeld voor Theo Bos? Want dat was volgens mij... Uh, als ik even... Hij was fan van Theo Bos. Ja? Hij was een grote fan van Theo Bos en dat weet ik nog wel. Want hij zag in Bos, zag hij de terugkomst van de baansport in Nederland. Hij zag in Bos een man die dermate uh, sterk was, die verdetter kon worden. En trekken uh, een sport uit, uh, uit het moeras. En hij was dus heel blij met Theo Bos. Hij, hij, hij dacht dat de baansport in Nederland uh, door Bos geholpen zou zijn, ja. En, en, en, en Theo Bos, ik ken hem dan dus ook, hè, neem ik aan. Want hij, was er dan ook, hij ging er dan ook kijken, begrijp ik. Nou, hij was, hij was de laatste jaren wel heel slecht. Ja. En, en, en mijn laatste ontmoeting met hem moet toch al ja, een paar jaar geleden geweest zijn. Ja. Ik wil, uh, en, en, maar toen was hij dik in de tachtig en een, een kwieke man. Vergeet niet dat uh, kwieke mensen uh, vaak heel lang op de fiets zitten. Dat hebben we Peter Post kunnen zien. Ja. Die tot diep in zijn zeventig op de fiets zat. En Jan Berksen zat tot, tot in het begin van de jaren tachtig nog op de fiets. En dat, ja, het, het had toch uitstraling. Die man was wereldkampioen geweest, een, een grootheid. En, en misschien dat ook nog uh, het memoreren fantastisch waard is. Hij was grootmeester van de Suurplas. En de suurplas, dat was een, een, een onderdeel van het, sp van het sprinten. En uh, als je kon sprinten, dan moest je een Suurplas doen... om je tegenstander naar de kop te leiden. Mart, Mart, onze tijd zit erop. Dankjewel. Wat jammer. Ja, vind ik ook. 92 jaar ja, is geworden. Jan Derksen. Meneer de voorzitter, meneer de voorzitter, de ce journal de voorzitter, de voorzitter, meneer de voorzitter, meneer de voorzitter, Strauss de voorzitter, Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn in Frankrijk, kortweg DSK genoemd. DSK himself. Yes, I like women. Zo so Dan suggereert dat toch dat er wel sprake was van seks. 62 jaar is hij. Een politicus puur sang. Dominique Strauss-Kaan. Gedwongen seks. Verkrachting. Radio 1. We hebben onvoldoende feiten. We weten niet wat er gebeurd is. En Dominique Strauss-Kaan is onschuldig. Tot het tegendeel is bewezen. Het nieuws van alle kanten. Hey, amateurvoetballer.